Kom op 1 en 2 november Proefwerken. Kijk op drente.nl slash proefwerken. Radio 1. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond, het was vandaag de dag van Bauke Mollema. In de ronde van Spanje schreef hij de 17e etappe op zijn naam. Mollema gaat de rit winnen in Burgos. Boas van Haken wordt tweede. Ferrar, zijn geklopt. De ritzegen gaat naar Bauke Mollema we praten zo met de Belkin Kopman. Het was vandaag ook de dag waarop de eerste plannen werden gemaakt... voor het WK van volgend jaar. Amper een dag nadat Oranje zich kwalificeerde voor dat toernooi... maakte de KNVB bekend dat Oranje in Rio de Janeiro zal verblijven. Ook Johan Cruijff had een mening over het Nederlands elftal. Hij vindt het al een prestatie als de groepsfase wordt overleefd straks. Ik weet niet hoeveel de meegenen. Ik geloof 32, hè? Als ik het goed in mijn hoofd heb of zo... Dan uh, ben je de laatste 16. Nou, de laatste 16 van de wereld is een knappe prestatie hoor. Morgen is de dag dat het KLM Open begint. Het belangrijkste golftoernooi in ons land. Een van de Nederlandse troeven is Robert-Jan Derksen... die eigenlijk maar een matige verstandhouding heeft met dit evenement. Ik, heb nooit, ik ben één keer elfde geworden geloof ik. denk dat dat het beste resultaat is op Hilversum een aantal jaar geleden. Uh, ja, van de andere kant als ik kijk dan denk ik van nou, ja, waarom niet? Verder ja, besteden we nog aandacht aan veldrijder Lars van der Haar... NOC-NSF-voorzitter André Bolhuis... en het naderen einde van de FBK Games. Bouke Mollema heeft zijn succesvolle seizoen extra glans gegeven... met een overwinning in de Ronde van Spanje. De 17e etappe, 17e etappe naar Burgos schreef hij op zijn naam... door vlak voor de finish weg te springen uit een groep van zo'n 30 renners. Bouke, goedenavond en gefeliciteerd natuurlijk... Goedenavond, dankjewel. dankjewel. Wist je van tevoren dat dit jouw etappe moest zijn? Nou, op papier misschien niet, omdat het een redelijk vlakke rit was. Alleen ik had gisteravond goed naar het wonderboek gekeken en, uh, en wist al dat dit een kans was. Ik had wel uh, ja, eigenlijk in mijn hoofd, uh, zoals ik het heb gedaan, om de laatste kilometer aan te vallen als, uh, ja, als de gelegenheid er zeg maar, was. En uh, ja, alles, alles kwam eigenlijk perfect bij elkaar, dus dat uh, was heel mooi. Ja, hoe belangrijk is die overwinning voor jou? Nou, heel belangrijk, ja. Dus uh, mijn eerste overwinning in de grote ronde natuurlijk. En uh, ja, sowieso, uh, ja, win je als wielrenner niet zo heel vaak. En uh, ja, het is wel, wel heel lekker, uh, lekker om zo, uh, ja, een soort van bekroning uh, op mijn seizoen te zetten. Hier valt dat nu toe. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon echt een, een echte zegen die telt. En, en de manier waarop, dat is ook wel echt, uh, ja, bijzonder voor mij zeg maar, om, uh, om zo'n vlakke rit te winnen natuurlijk. Ja, vertel nog eens hoe het ging dat einde.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 Ja, ja, goed Nederlanders die, die zijn natuurlijk wel goed in uh, in waaierritten zo in het algemeen. En uh, ja, kijk, er is ook natuurlijk een heel stuk voorbereiding uh, ja, van, van de toegeleiding die hier is, die ons echt goed, goed had gewaarst, goed voor belangrijke punten en uh, ja, ons gemotiveerd zeg maar om daar van te zitten. En dat was in de toer, uh, de toer hetzelfde verhaal. En uh, kijk, uh, we zijn we zijn nog met vier mannen koers, maar we zaten wel met met z'n drieën mee uh, in die eerste waaier zeg maar op, op 30 kilometer. Dus ja, dat, dat, dat is dan ook wel een lekker gevoel voor de ploeg. Ja, want die ploeg had dit echt nodig, hè? Nou ja, deze veld, daar konden we dat natuurlijk wel gebruiken. We waren nog, laat ja, ik maar met vier man over. En uh, tot nu toe niet, uh, niet heel succesvol geweest hier. En uh, ja, afgelopen week was wel echt het doel om, uh, om een etappe te winnen. Het klassement, dat hebben uh, we laten varen. En uh, ja, we zaten op zich elke dag, uh, elke dag bijna mee. En uh, een paar keer dichtbij geweest al. Maar als het dan uh, vandaag lukt, dan is het wel echt uh, wel heel mooi. Ja, je zei al het klassement laten varen. Dat was wel de eerste ambitie natuurlijk. Is je ronde nu toch geslaagd hiermee?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 ja, dat is nog gewoon niet ging worden. En dan, ja goed, dan, dan moet je de doelen denk ik bijstellen. En dat hebben we ja, hebben denk ik als ploeg heel goed gedaan. Ja. Ga je de volgende dagen er nou nog voluit of denk je van nou, over 2,5 weken is het WK? <laughs> ja, daar denk ik natuurlijk wel aan. Maar goed, uh, er komen nog een paar mooie uh, etappes mooie uh, ja, morgen, morgen weet ik niet uh, of de flus weg zal blijven. Maar ja, ik denk dat vrij uh, vrijdag grotere kansen En uh, ja, goed, waarom niet? Uh, ik wil het zeker nog wel een keer proberen deze ronde, maar. Uh, ja, inderdaad, het WK over 2,5 weken is, uh, is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Uh, was dit echt een test ook voor het WK? Nou, niet zozeer een test, maar uh, kijk, uh, wel een hele goede voorbereiding, denk ik. Kijk, uh, je komt toch echt met, met veel ja, wedstrijdkilometers, met snelheid in de benen, uh, ja, die, die je meeneemt richting het WK. En, naar de veld en dan uh, goed dan moet je ook wel even herstellen uh, ja, een dag of vijf of een week en dan, dan hoef je eigenlijk niet veel meer te doen uh, ja een paar trainingen nog en dan is het WK er al dus ik denk wel dat dit een uh, hele goede voorbereiding daarop is ja je zei net morgen nog niet misschien vrijdag maar voor morgen heeft Chris Horner de nummer twee uh, vuurwerk voorspeld wat kunnen we morgen eigenlijk verwachten voor etappe nou ja, dat dat lastig om zeggen. Kijk, uh, het is een rit van uh, kilometer 190 met een hele steile klim van, uh, van 5, 6 kilometer op het einde. En uh, ja, persoonlijk zal er waarschijnlijk in de start echt, echt oorlog worden om in de vlucht weer te komen. Maar ik denk wel dat ja, of, of radio Shack met Horner of, of misschien wel uh, eigenlijk meer nog Catuccia uh, met Rodriguez uh, voor de dag, uh, dag zegen denk ik, gaan rijden. En de bonitatie Ik die er ook bij horen. Want het staat natuurlijk nog wel heel kort, uh, kort in het begin van het uh, klassement. Welkom allemaal, veel succes morgen en de komende dagen. Tot uh, aanstaande zondag in de Ronde van Spanje. En nogmaals gefeliciteerd bedankt. En wij gaan verder met Camiel Eurlings. Die heeft uh, Nederland een 39-jarige voormalige politicus uit het bedrijfsleven in het IOC zitten. Gisteren werd zijn lidmaatschap officieel bekrachtigd. Geen oudsporter dus, zoals sommigen wilden. Verslaggever Gio Lippens zocht André Bollhuis, de voorzitter van NOC NSF, op, om te polsen hoe hij nu in die discussie staat over de keuze voor Eurlings. Het gaat over het IOC natuurlijk om, dat ze ook mensen uit het bedrijfsleven van andere categorieën willen hebben, want er zijn natuurlijk meer dingen dan alleen de sportwedstrijden op zich. Dus het is belangrijk ook dat soort mensen erin zitten. Dus die twee factoren en die factor van dat soort mensen... en de factor van een Nederlandse IOC-lid... hebben in gezamenlijkheid gezegd... dan is het beste dat de meneer Eurlings daarin gaat zitten. Vindt u dat op dit moment ook het beste, de beste keuze? Ik denk dat dat de beste keuze is. Op basis van? Nou, op basis wat ik net zei... Uh, er is gesuggereerd dat ik dat zelf ook graag zou willen doen. Ik, een aantal jaren geleden toen ik voorzitter werd is daar ook wel sprake van geweest met Roggen. Maar de leeftijdsgrens zou sowieso al een onoverkomelijke barrière zijn. En dat zou Nederland geen goed doen. Dit verhaal, dit probleem is in de tijd met u besproken. Uh, voordat u volgens mij voorzitter werd van NOC en NSF. Uh, toen heeft u al een gesprek gehad over... Uh, we zoeken naar een kandidaat die in principe jonger is, die meerdere termijnen mee kunt. Wat is er in de tussentijd gebeurd, waardoor het toch nog tot sprake is gekomen, de kandidatuur van u? Nou, er is helemaal niks gebeurd. Deze, het orchestreren van dit scenario, dat staat al heel lang vast. Dus... Ja, want u wist daar ook van, hè? Ik wist daar wel van, hè. Ja, maar is er in de tijd wel een moment geweest waarop u zelf gedacht heeft, ja het is een reële optie. Uh, er is ook sprake van geweest dat u samen met mevrouw Van breda friesman bij uh, Jacques Rogge, de IOC voorzitter, inmiddels weer afgetreden, uh, bent langs geweest om dat te bepleiten. Nou dat zijn allemaal zaken, daar ga ik verder niet op in. Dat er in het verleden is dit scenario door, uh, mede door mij uitgedacht. En ik ga niet in op die details wat er wel en niet gebeurd is. Uh, de uitkomst hiervan is helemaal in overleg met het NOC gegaan. Hoe kijkt u nu uh, in de richting van het IOC? Uh, er wordt ook gezegd dat Nederland zou op termijn die Olympische Spelen toch nog een keer moeten binnenhalen. Nou, We weten allemaal hoe de politiek erover denkt. Hoe kijkt u daar nou naartoe? Ja, het binnenhalen van de Olympische Spelen, dat is nog iets wat ver weg is. We hebben ooit het plan gehad om in 2016 daarover te praten. Helaas is iedereen er meteen over gaan praten en is het daardoor eh, door de politiek doodgemaakt. Dat is nou precies de reden waarom wij hebben gezegd we gaan in 2016 erover praten. Maar ja, er gaan zoveel mensen over meepraten en die gaan dat plan veranderen. En dan is het dus nu neergeslagen, politiek gezien. Dat wil niet zeggen eh, dat dat voor ons... Dood is. Wij gaan absoluut dat plan weer nieuw leven inblazen. Het NOC gaat daar ook weer mee beginnen. Om dat plan toch van onderaf aan weer handen en voeten te geven. En dat is bij ons absoluut nog niet uit de boeken. Nu wordt er ook gezegd: het zou helemaal niet vanuit de NOC en de ZF moeten komen. Uh, het plan voor een nieuwe Olympische Spelen, het bedrijfsleven zou zich daar nadrukkelijk mee moeten bemoeien. Uh, het idee daarvoor zou echt vanuit het bedrijfsleven moeten komen, want dan sta je gewoon zakelijk sterk. Nou, dat is klinkklare nonsens, want president Rogge heeft mij expliciet nog wel eens uitgelegd dat het het allerbelangrijkste is dat de NOCs leading blijven in die processen. Uiteindelijk. Zal zo'n speler alleen op aanvraag van het NOC naar Nederland kunnen komen en alleen met goedkeuring van de regering. Nog even over die kandidatuur. Was u nou kandidaat of was u geen kandidaat? Nee. Wij hebben nu, het IOC heeft nu Camille Eurlings aangewezen als uh, nieuw IOC-lid. Ik heb veel overleg met het IOC gehad en dit is een beslissing waar wij volledig achter staan. Je hebt geen vieze smaak overhouden van de afgelopen maanden? Nee, absoluut niet. Uh, totaal niet zo. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur. NOS langs de lijn. Higher Straats met Lady Writer. De gemeente Hengelo is opnieuw met FC Twente in gesprek... over het gebruik van het Fanny Blankers-Koen-stadion. Het college van BMW van Hengelo wil van het FBK-stadion... een voetbalaccommodatie maken... waardoor er geen plaats meer is voor de fbk Games. Het college van BMW wil op deze manier... een structurele bezuiniging van 281.000 euro realiseren... en dat gaat ten koste van de atletiek in Hengelo. Daarover wethouder Erik Divers. Dat is ook een heel moeilijk besluit dat we als college hebben moeten nemen. Want als een voorstel aan de Raad om dit definitief te doen uh, moeilijk besluit omdat de FPK Games en Hengelo zijn natuurlijk al jaren met elkaar verbonden zorgen ook voor een internationale uitstraling voor voor Hengelo zet de Hengelo op de kaart wordt er altijd gezegd zet de Hengelo op de atletiek kaart dat klopt maar daar hangt ook een, een forse prijskaartje aan en een prijskaartje dat wij niet meer kunnen betalen als gemeente en dus gaat er een streep door en krijgt FC Twente uh, die gaan nu aan de slag daar uh, op dat terrein en die ja, hebben de vrije hand gaan daar forse investeren en daar zit u alleen maar bij te handen wrijven, zou ik maar zeggen. Nou ja, zo is het niet helemaal. FC Twente gaat inderdaad wel fors investeren. Tussen de 6 en 7 miljoen euro gaan zij in het sportgebied investeren. Onder andere in het stadion. Uh, breedte sporten blijft mogelijk. Zij zorgen, FC Twente zorgt voor de verplaatsing van NPM. De atletiekvereniging die daar nu zit. Dus FC Twente tast inderdaad diep in de buidel. Uh, kunnen dat ook, zeg ik, er, zeg ik erbij. En zorgen ervoor dat wij de gemeentelijke bezuinigingen kunnen halen. Nou, dat was ook de, de, de voorwaarde. De bezuinigingen moeten gehaald... maar ook de FBK-games moeten blijven. Wat is uiteindelijk de, het moment geweest dat u zegt... Van, ja, het is het een of het ander? Nou, We hebben eigenlijk uh, drie kaders meegekregen van, uh, uh, van de Raad. Dat is dat de FBK-games moeten blijven... dat de bezuinigingen moeten worden gerealiseerd... en dat breedte mogelijk moet blijven. Nou, zowel het voorstel van FC Twente als het financiële voorstel... van de FBK-organisatie voldoen eigenlijk maar aan twee van de drie kaders... Uh, dat betekent dus dat geen enkel voorstel... Uh, zeg maar, precies datgene is wat de raad uh, wilde. Uh, en de raad heeft aangegeven van... ja, college, we willen toch echt dat jullie een keuze maken. En we hebben dus uh, de bezuinigingstaakstelling... Uh, zwaarder laten wegen dan de andere uh, criteria. En dus moeten kiezen voor uh, de optie FC Twente. Nou, atleten zullen er ook niet blij mee zijn. Die hebben zich ook gemengd in de discussie uh, de afgelopen tijd. Ja, atleten hebben zich uh, gemengd in de discussie. Via, onder andere via de social media. Ik heb met uh, een van de atleten uh, ook uitgebreid gesproken. Eiko Stout, die een beetje een soort woordvoerder is geweest voor de atleten. Atleten hebben ook allerlei voorstellen gedaan. Die hebben ook allemaal uitgebreid bekeken. Zitten ook uh, bij de stukken die, uh, die voorstellen. Die hebben ook allemaal van commentaren voorzien. Dus we hebben wel degelijk serieus gekeken naar datgene waar de atleten mee komen. We hebben serieus gekeken waar de FPK-organisatie mee komt. Uiteraard ook een uh, stevige gesprekken gehad met FC Twente. En deze keuze moeten maken. Aan de raad ligt nu de vraag voor uh, van... Uh, we weten wat de FPK-games kosten. We weten wat ze opleveren. Uh, uh, raad, is dat het geld waard? Uh, en de raad zal vragen, is er een alternatief? Nou, en dat alternatief is er dus. En dat zei de wethouder van Hengelo, Erik Lievers. Begin volgende maand beslist de Raad van Hengelo. U luisterde naar een bijdrage van RTV Oost. Na een lange, prachtige zomer... begint het weer tijd te worden voor de wintersporten. Zo zijn de veldrijders in ons land in voorbereiding op het nieuwe seizoen... dat komende zondag al begint met de internationale Steenberg Cross in Erpenmeren. In Vlaanderen, waar anders. Deze week kwamen de veldrijders van het Rabobank Development Team... voor een training naar Den Bosch. Met ploegleider Richard Groenendaal en met Lars van der Haar... Het grote Nederlandse talent. Een reportage van Gio Lippens. Ga ja, we naar het weer Gerrit. Het mooie weer is wel even voorbij geloof ik. Ja dat kun je zeker wel zeggen. Dat was vandaag zo en ook de komende dagen is het echt herfstachtig weer. Met toch behoorlijk wat buien. Nou vandaag hadden we ze ook zoals u ziet. Uh, imposante exemplaren. Echt wel. Ik ga hem even een rondje verkennen. Richard Groenendaal. Dat het veldreisseizoen weer gaat beginnen is prima. Maar dat er meteen moet regenen erbij? Dat stof moet weg. <laughs> dus, uh, nee, zeker. Uh, dat is wel jammer. Maar goed. Dat hoort er ook bij. Vind je het lekker dat je weer met die mannen bezig bent? Dat je met ze in het veld staat? Jazeker. Uh, al moet ik zeggen, dit is wel een heel hectische tijd bij ons. De maand september. Uh, het materiaal moet nog in orde. Het uh, laatste, laatste moment werken allemaal. Uh, maar zeker, daar doen we het voor. Dat trainen, het spelen met die mannen, uh, oefenen. Uh, uitdagen, ja, dat is het spelletje, dat is mooi. Is het een bijzonder seizoen? Een seizoen met een WK in eigen land? Ja, moet ik zeggen. Het is nu pas vijf jaar geleden dat het ook in Hogerijden is geweest. Dus het, het speciale gaat er toch een klein beetje vanaf. Maar uh, dat is zeker. Het is gewoon belangrijk. Je hebt de Nederlands kampioen in de gelederen. Meteen ook de nummer drie van het afgelopen WK, Blas van der Haag. Schept dat nog hoge verwachtingen voor de rest van het seizoen? Ja, natuurlijk. Het rijden in zo'n trui brengt bij die jongens ook ongemerkt wat druk. En het verwachtingspatroon wordt daardoor verhoogd. Bij Lars is het sowieso nog een internationaal verwachtingspatroon. Er wordt vooral in België met Argus ogen naar hem gekeken, want hij is de... De uh, coming man uh, vanuit het buitenland. De redding van het veldrijden, zegt nou, ze dan soms wel eens in Vlaanderen. Ja, de redding wil ik niet zeggen. Maar ja, inderdaad. Na het vertrek van Stiebark naar de weg... Uh, is Lars uh, de grote internationale uitdager op dit moment. En dat heeft hij ook in zich. Maar hij is pas 22 jaar. Het moet allemaal nog beginnen. Hij moet nog heel veel leren en hij moet nog stappen maken. En uh, ja... Dan moeten wij hem in begeleiden dat, dat hij daar de tijd voor krijgt en dat hij daar de rust, de rust in bewaart. Ja. Zeker. ja Lars, afgelopen jaar, je reed goed mee bij de elite met dispensatie, want eigenlijk was je nog belofte. Je werd derde op het WK en dan komt een seizoen daarna. Hoe moeilijk is dat? Best wel lastig. Ik merk wel dat ik uh, al heel zenuwachtig aan het worden ben. Uh, wel positieve zenuwen gelukkig. Ja, ik voel wel uh, van oei, dan gaan we weer beginnen. Waar staan we? Ben jij doorgegroeid? Want je moet natuurlijk sterker worden om op een gegeven moment bij die elite mee te kunnen. Dat bleek afgelopen jaar ook wel, met name in die zware crossen. Maar voel je dat zelf op een gegeven moment? Van je wordt sterker en sterker? Nou, we hebben er natuurlijk hard naar gewerkt. Maar het echte meten komt pas in de wedstrijden. Je kunt niet meten in een wedstrijd, dat is, of in een, in een training, dat is toch anders. Je kunt het gevoel wel opzoeken, maar in een wedstrijd zijn er mannen die meer kunnen. Normaal ben ik er altijd ook wel zo eentje van. Maar ja, dat kunnen we echt pas in de wedstrijd zien of dat je weer verbeterd bent. En dan speelt er ook nog het verhaal dat jij. Na dit seizoen, in ieder geval na dit veldrijseizoen, overstap naar Argo Shimano. De Nederlandse ploeg die wij vooral kennen natuurlijk als een wegploeg. Wat heb je daar als veldrijder te zoeken? Nou ja, veldrijden natuurlijk. Gewoon als crosser uh, daar naar een goede ploeg toe om, uh, om, om ja, toch weer een stap te zetten in, uh, in de richting naar, uh, naar hoger niveau. Ja, want heb jij daar bijvoorbeeld andere veldrijders om je heen? Want tot nu toe weten we alleen maar dat daar gewoon hele goede wegrenners rijden. Nee, ik, we zijn natuurlijk ook nog niet rond en de gesprekken lopen nog. Maar als ik daarheen ga zal ik waarschijnlijk wel de enige crosser zijn. Maar dat hoeft zeker geen nadeel te zijn. Ik heb dan wel alle ruimte natuurlijk om te doen en te laten wat ik wil. En dat is denk ik ook wel fijn voor een renner die zich nog aan het ontwikkelen is. Persoonlijk vind ik het jammer dat dat nu al gebeurt. Dat hij overstapt en naar een andere ploeg gaat. Ik had graag gezien dat hij nog een seizoen langer... Misschien nog een seizoen langer tot zijn drie, 24 of vier, 25e, sorry. Bij ons zou blijven. Uh, rustig de stapjes maken, zichzelf ontwikkelen als, als topcrosser. Ja, goed. Uh, aan de andere kant, waar je met het sportieve verhaal, kunnen hem daar wel van overtuigen. Maar als er weer andere mensen komen met een financieel plaatje daaraan vasthangt, ja, dan snap ik wel dat je als mannetje van 22 zegt: van uh, ja, dan is voor mij de keuze. Jullie hebben mooie praatjes, maar ik kies toch voor zekerheid. Jij bent ook profielrenner geweest, je weet hoe het werkt. Ik weet hoe het werkt, maar ik heb hem ook daarbij gezegd. En ik neem altijd maar Sven Nijs als voorbeeld. Sven Nijs heeft ook heel lang bij Rabobank gereden. Sven Nijs is altijd heel goed betaald bij Rabobank. Van der Haar wordt op dit moment ook goed netjes betaald. Nijs is pas op zijn dertigste overgestapt en echt commercieel geworden. En daar profiteert hij nu nog iedere dag van. Dus die heeft heel veel geïnvesteerd in zichzelf en in zijn carrière. En uh, nu, nu begint het te tikken en te rollen bij hem. Ja. Dus, uh, en als je 22 bent, moet, je daar eigenlijk, moet dat nog geen doorsla doorslaggevende factor zijn. Het maakt het uiteindelijk uit waar je rijdt. Het gaat toch om het Nederlandse veld rijden. Of je nou bij Argos Shimano rijdt of je rijdt misschien wel voor een Vlaamse ploeg. Had ook gekund. Ja, maar ik denk dat het ook wel leuk is om voor een Nederlandse ploeg te rijden. Zeker voor het Nederlandse publiek en, en, en, en toch ook voor de Nederlandse pers. Uh, het is iets, iets herkenbaarder om het maar zo te noemen. Als je bij een Belgische ploeg gaat rijden, dan zullen ze mij een minder snel herkennen... dan als ik voor Raalbank of Argos Shimano rijd, denk ik. Ruik Het ruikt naar herfst. Het ruikt zeker naar herfst, ja. Maar uh, vorige week was het nog wel even anders. Dus het zal vast nog wel een paar warme weekenden komen. Emiel. Ja, je ja, ja, doet gewoon in de weg lopen. staan, we gaan hier achter op het veld. Kom. Een reportage van Gio Lippens was dat. Het Denzelzeltaal plaatste zich gisteren door een 2-0-overwinning op Andorra... voor het WK in 2014. Volgend jaar dus gewoon... Zometeen praten we met Johan Kruijf en met Bert van Oostveen, directeur van de KNVB, over die plaatsing en over alle zaken rond het Nederlands Elftal. Maar eerst zet Walter Tempelman een aantal statistieken op een rij. En dan is de klok de 93 minuten gepasseerd en denk ik dat Pol nog één keer gaat trappen en dat het dan voorbij is, dat denk ik niet alleen, dat is zo. Het Nederlands Elftal verstaat door twee goals van Robin van Persie, Andorra in wat wij al eerder hebben genoemd een draak van de wedstrijd. Maar dat geeft eigenlijk niet eens zo, want de buiten is binnen. Plaatsing voor het wereldkampioenschap volgend jaar is een feit. Nederland was het eerste Europese land... dat deelname aan het WK in Rio de Janeiro veilig stelde. Ook Italië deed dat gisteren, maar net iets later dan Oranje. Ook in de kwalificatiereeks voor het WK in 2010... was Nederland er als snelste bij... Toen plaatste de ploeg zich onder leiding van Bert van Marwijk tegen IJsland voor het toernooi in Zuid-Afrika. Kuit, handig, met een mooi hakje, daar is Van Bommel, die heeft alle tijd en dan is het raak. En staat het na een kwartier 2-0 door de treffer van Mark van Bommel. En is er voor Nederland geen vuiltje aan de lucht. Het eindsignaal betekent dat Nederland zich plaatst voor het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal is in 2014 voor de tiende keer aanwezig op een mondiaal eindtoernooi. In 1934 en 1938 was het na één wedstrijd alweer voorbij. In 1974 speelde Nederland voor het eerst in de poolfase van een WK. De eerste wedstrijd tegen Uruguay werd meteen gewonnen. en heeft een schitterend uitzichtpunt om deze eerste wedstrijd te gaan winnen, zou ik zeggen. De laatste jaren is Oranje niet meer weg te denken van het WK. Sinds 1990 is Nederland erbij, maar er is één uitzondering. Voor het kampioenschap van 2002 wist de ploeg zich niet te plaatsen. De bondscoach was dezelfde als nu, Louis van Gaal. Het ging fout tegen de Ieren. Van en facing en een cross in there. Let's get sneeweer! Maak het weer! En nu is er dus een herkansing voor van Gaal op het WK van 2014. Grote kans trouwens, dat Robin van Persie op dat WK topscorer aller tijden van Oranje is. Door dit doelpunt van gisteren. Daar komt Sneijder, keeper laat hem gewoon vallen. En dan is het van Persie die nu bergkamp voorbij is. Is hij nog maar twee doelpunten verwijderd van het record dat in handen is van Patrick Kluivert. Die maakte in 2003 tegen Moldavië zijn 40ste en laatste interlot. Terwijl het tribune licht inmiddels is aangegaan en daar is de goal van Kluivert wilde ik zeggen, in het eigen strafschopgebied. Kluivert blijkt dan de grootste en de sterkste van het hele spul. En dat niet alleen. Kluivert uh, duwt er nog maar eentje bij als het gaat... om uh, topscorer alle tijden van het uh, Nederlands helftal. Eens dus kijken of ik die lijst ook ergens heb. Ongetwijfeld ja hoor. Hij stond na 72 in land land. 19... Dat was 2003. Terug naar het huidige Nederlands helftal. De kwalificatie is een feit. Nu is de KNVB aan zet om de reis naar en het verblijf in Rio de Janeiro zo goed mogelijk te faciliteren. Maar nog even het voetbal zelf. Het spel was in de laatste twee duels niet om over naar huis te schrijven. Waar staat het Nederlands elftal volgens de directeur van de KNVB, Bert van Oostveen? Ja, dat is altijd zo, zo lastig te zeggen. Je hebt allerlei uh, rankings en je hebt allerlei deskundigen en zelfbenoemde deskundigen. Uh, uiteindelijk weet je dat op een eindtoernooi. Uh, dat is over negen maanden. Dat is ook ons voordeel. We kunnen ons nu wat langer voorbereiden ten opzichte van de rest. Maar uh, we zullen dat zien. Maar u heeft er toch wel een mening over. Ik bedoel, wat zou dit Nederlands helftal op een WK kunnen doen zoals het er nu voor staat? Weet u, ik was vier jaar geleden projectleider bij het WK 2010. En als u mij de vraag in 2009 had gesteld of Nederland de finale tegen Spanje had gespeeld, dan had ik u waarschijnlijk enigszins verbaasd aangekeken. Ik durf het op dit moment echt niet te zeggen. Het is een fantastische WK in een fantastisch land met uiteraard straks alle grote favorieten. Het is ook duidelijk dat wij niet de grote favoriet zijn. Zo realistisch moet je ook zijn. Maar je moet als KNVB altijd voor het hoogste gaan en dat zullen we nu ook doen. Ik denk maar dat hij ook, ook rekent in verbeterpunten, uh, dingen die de komende negen maanden nog verbeterd moeten worden. Tuurlijk, we hebben ook altijd gezegd kwalificatie is stap 1 of fase 1. Dat is nu afgerond, daar zijn we blij mee. En nu komt de voorbereiding voor het, voor het toernooi. Nou, daar zullen we nog scherper zijn dan, dan voorheen. We zijn al in Brazilië geweest, we hebben gekeken naar het klimaat. We hebben gekeken naar de reisafstanden. Het is natuurlijk een heel groot land. Je kunt overal spelen, van noord tot zuid. Dus je kan zomaar afstanden van 4 5.000 kilometer moeten afleggen. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Het gaat er ook om dat spelers daarmee ook goed fit zijn. Dat ze goed geprepareerd zijn en dat de omstandigheden maximaal zijn. Nou, onze mensen zijn daar geweest. We hebben de afspraken al gemaakt. We hebben het trainingsveld al ter beschikking. Een van de topvelden daar, Flamengo... Ja, je moet iets kiezen en dan kom je op een plek waarvan je zegt, van, waar is het centraal, waar kun je, waar kun je goed trainen en waar zijn, de, waar zijn de voorzieningen optimaal. En ja, dan is Rio voor ons en overigens ook voor vele anderen, want de Engelse bond was redelijk jaloers dat wij het hotel net voor hun neus hadden weggekaapt. En daar zijn we blij mee. Maar het zou dus zo, maar zo kunnen dat de, de groepsduels, de drie groepsduels in drie andere steden worden gespeeld dan Rio de Janeiro. Dat zou kunnen. maar Zou dat veel problemen opleveren qua, qua reizen? Uh, nee, want waar je ook gaat zitten, je moet altijd drie keer reizen. Je speelt nooit, ook niet als groepshoofd, speel je nooit in dezelfde speelstad. Dat is anders met een EK, dan heb je dat wel. Dat voordeel heb je op een WK niet. Dus je moet per definitie reizen. Nou ja, dan is het handig om ergens te gaan zitten waarvan je weet dat je makkelijk kunt reizen. En Rio is zo'n stad. Wat is de doelstelling? Ja, die hebben we altijd in het beleidsplan uh, vastgelegd, zoals u weet. En in het beleidsplan 2009-2014 uh, staat keurig halve finale. Uh, dat loopt tot en met het WK, dus die uh, beleidsdoelstelling is niet anders. Maar goed, iedereen wil natuurlijk zo hoog mogelijk komen. En uh, tegelijkertijd hoort daar ook een stukje realisme bij. Dus we hebben negen maanden de tijd om ons uh, voor te bereiden. Dat gaan we ook doen. En uh, wat ik u net al zei over het WK 2010. Als we dat gevoel vast weten te houden, kan het misschien nog een hele mooie zomer worden. Hoe ziet dat realisme er bij u uit? Nou, wat ik net al zei. Er zijn landen die op mij op dit moment een betere indruk maken. Spanje, Duitsland, Italië. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan. Als ik kijk naar Brazilië, heeft op mij veel indruk gemaakt tijdens de Coffin Racers Cup. Argentinië is in Zuid-Amerika en niet uit de vlakke factor Uruguay. Dus er zijn nog wel een paar. Nou, werk aan de winkel dus. Louis Vergaal als bondscoach. Um, ja, hoe zou u hem tot nu willen beoordelen, zo deze WK-kwalificatie? Een vakman. Als je je als uh, een van de eerste landen kwalificeert uh, en je hebt ook als opdracht om het uh, team te vernieuwen, um, dan uh, ben je niets uh, meer of minder dan een vakman. Ja. Iedereen heeft wel een mening over Louis Vergaal. Dat lijkt de afgelopen weken in de media weer heel erg in hevigheid toe te nemen. Hè? Hoe, kijkt u daar? Hoe staat u daar tegenover? Nou, het lijkt alsof de komkommertijd wat later begonnen is hè, dit jaar. En, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik heb het uh, uh, enigszins met een uh, uh, glimlach en soms met een gefronste wenkbrauw uh, gevolgd. Uh, ik heb daar links en rechts wel wat gesprekjes over gevoerd met mensen. Zo, ja, uh, wat voegt dit nu allemaal toe? En, uh, zoals het een directeur betaamt uh, hoor je dan tussen de partijen te gaan zitten en probeer het op te lossen. En dat is ook mijn rol. Maar, maar wie is dan die andere partij? Want ik denk dan meteen aan, aan Johan Derksen, die op tv roept van... Ja, meer of meer, Louis van Gaal is een gek. Ik bedoel, dat kan, dat kan de KNVB toch niet willen, zoiets? Nee, maar daar heb ik geen, geen relatie mee. Uh, maar je hebt natuurlijk wel een relatie tussen je, je zendgemachtigde enerzijds. En de KNVB anderzijds. En daar is die relatie altijd goed geweest. Is overigens nog steeds goed. En dat betekent dat zij ons aan mogen spreken op het moment dat zij vinden dat wij dingen niet goed doen. En omgekeerd mag je dat ook doen. En nou ja, die open relatie hebben we, dus is alleen maar goed. We hebben het nu over het WK van volgend jaar. Er komen natuurlijk meer toernooien aan, waaronder dat de EK wat in verschillende Europese landen wordt gespeeld. Jullie hebben vandaag bekendgemaakt dat Amsterdam naar voren wordt geschoven met een paar haken en ogen eraan als speelstad, als de Nederlandse speelstad. Wat zijn die haken en ogen die daar nog aan zitten? Nou, daar zijn geen haken in ogen, want je moet alleen nog maar je interesse kenbaar maken. En uh, uiteindelijk moet je in april uh, volgend jaar definitief zeggen of je ervoor gaat ja of nee. Nou, we weten allemaal dat UEFA heeft besloten om in 2020 een nieuwe vorm van een EK te spelen. Een jubileumjaar en in, in 13 steden. En uh, daar zoeken ze natuurlijk 13 echt voetbalsteden bij. Ja, dan uh, moet je als voetballand, Nederland, natuurlijk ook zorgen dat je daarbij bent. Nou, we weten allemaal dat er helaas in Rotterdam geen nieuw stadion komt. We hebben in Amsterdam een fantastisch ander stadion staan. Uh, daar gaat uh, mogelijk nog het nodige aan aangepast worden uh, richting 2020. Zodat we ook dan weer de aan de eisen destijds voldoen. En uh, dat lijkt me een fantastische plek. Zeker na die succesvolle Europa League finale. Om daar straks een paar wedstrijden van oranje te hebben. Ja, dus eigenlijk is het een, wat u betreft, een logische stap. Uh, Rotterdam valt af. Uh, dan blijft Amsterdam over. Ja, en weet u wat mooi is? Uh, uh, we hebben natuurlijk heel lang discussies gehad over WK's en EK's in dit land. Olympische Spelen. Nou, dit is heel compact. Hè, want dit heeft niet die grote, uh, uh, althans voor een land, voor zo'n EK of zo'n WK. Je organiseert een paar wedstrijdjes in eigen land. En het mooie is dat het dan ook nog je eigen ploeg daar, uh, daar speelt. Dus nou ja, krijgen een beetje het Oranjeplein en het Oranjegevoel... Ja. en het oranje team in Nederland. En dat zei Bert van Oostveen, directeur van de KNVB. En dan Johan Kruijf. Hij was in Nederland voor de open dag van de Johan Kruijf Foundation. En ook hij heeft natuurlijk een mening over Oranje. Ze zijn de opbouw bezig, laten we zo maar beginnen. He. Dus, uh, dus uh, wie er allemaal speelde drie jaar geleden en nu... er zit behoorlijk wat verschil in. Uh, er zijn er toch een paar bij, die een paar jaar geleden gespeeld hebben, die nu nog spelen. Uh, het is goed dat je dus gezien de situatie van jonge mensen gebruikt, uitgeprobeerd hebt. Alleen als je dus in, in Brazilië gaat spelen, is dus het resultaat vrij belangrijk. Het is alleen maar resultaat, laat ik het zo maar noemen. Uh, tot nu toe, tot nu toe. Ik dat als ik goed in mijn hoofd heb, zijn we tien keer meegedaan. En drie keer in de finale gekomen. Het is natuurlijk extreem hoge scoren. Uh, ja, de volgende generatie moet het overnemen. Ik denk dat je, dat je nu de druk kwijt bent van het, uh, het, het kwalificeren. Dus laten we hopen dat die stappen gemaakt worden wie nodig zijn. En dat er dus een team geformeerd hebben. Ja, dus uh, daar op een of andere manier de Nederlandse eer kan verdedigen. Maar we hebben ingeleverd aan kwaliteit. En dat hoort bij een opbouw? Jawel, het kan nu zijn... Het is, het, is, het is helaas dat dit jaar Feyenoord, die dus behoorlijk wat mensen daarin hebben zitten, niet de Europees speelt. Want dat is eigenlijk de, de, de snelste manier om, uh, om uh, dingen te leren. Internationale ervaring op te doen. Jawel. Kijk, de, de, de, de fouten die je dan maakt, die worden meteen omgezet in, in, in het leren. Want het is helemaal niet erg dat je fout maakt, als je het volgende keer maar niet meer maakt. Dus dan heb je wat bijgeleerd. En daar zijn dit soort wedstrijden voor. En helemaal het uh, Europese uh, circuit, laat ik het zo maar noemen. Dat je dus gewend raakt aan andere soort, soort spelstijlen, mentaliteiten en ga ze maar door. En dat kom je dus nu niet, niet tegen. Je blijft nu alleen in Nederland. En daarom zegt u ook, uh, je moet blij zijn als je de, de voorronde doorkomt. En niet ja, in de zoveelste nee, nee, finale komt. Nee, nee, dat gaat weer een eigen leven leiden. Ik, ik weet niet hoeveel de meegen, ik geloof 32 hè. Als ik het goed in mijn hoofd heb of zo. Dan ben je de laatste 16. Nou, de laatste 16 van de wereld is een knappe prestatie hoor. Dus ik, ik begrijp helemaal niet waar dus die negativiteit vandaan komt. Nou ja, kijk, we komen natuurlijk uit een finale van 2010. Oké, okay, maar wij, wij zijn een klein land. En vier jaar geleden is vier jaar geleden. En over vier jaar is over vier jaar. En ja, we hebben natuurlijk te klein land, te weinig aanwas om een bepaalde zekerheid in te bouwen. Dat weet je nou eenmaal. Dus ik zie, dat, uh, ik zie dat helemaal niet negatief. En als je ziet wat voor aantal jonge spelers er lopen... dan zeg je, oké okay, jongens, als wij uh, onze nationale eer oog kunnen houden... met zeg maar de voorrondes doorkomen... dan vind ik dat je het uitstekend gedaan hebt. Vrij goed gedaan hebt. En dat je dus richting toekomst de volgende keer kan zeggen... hé, hey, we moeten een stapje verder gaan. Als u nu bondscoach, als u nu bondscoach was... Nee, maar als u het was, zou u dan perspectief zien in deze selectie... en zou u hem ook ongeveer op dezelfde manier samenstellen als dat nu het geval is? Ja, nee. Het, het, het, het hebt niet gekwestie met het samenstellen. Je, hebt dus, je bent dus het Nederlands zelfstand. Het Nederlands zelfstand zijn dus alle Nederlandse spelers die waren dan ook spelen. En in de voorhanders kan je bepaalde, bepaalde risico's nemen, laat ik het zo maar noemen. Helemaal in de pool waar je in zat. Nou, veel mensen hebben een kans gehad, maar dat wil niet zeggen... Dat ze dus aan het einde nooit mee gaan doen, dat weet je niet. Dan pak je namelijk alle Nederlandse stelers weer. Die op een bepaald niveau zitten. En die dus wel een evenwicht, in, evenwicht kunnen brengen in een hele jonge selectie. Voor heb je dus het, het minste probleem, lijkt mij. Want Robben houdt het nog wel vol en, en, en Van Persie houdt het nog wel vol. En dan lopen er nog wel een paar rond. Dus dan zeg je oké. Okay. Dus op een andere manier zou je een bepaald soort evenwicht moeten zoeken. Misschien moet je wel middenvelders meer naar achteren brengen en een ander soort middenvelders neerzetten. Maar Bijvoorbeeld een speler die er in 2010 bij was en die nu een hele sterke indruk weer maakt naast zijn blessure. Uh, Nigel de Jong bij AC Milan. Dat is toch een speler, zegt men, die eigenlijk bij Oranje moet zitten? Die zit er niet bij. Jawel, maar die, die, die, we weten wat die kan. Dus uh, hij is zich niet te bewijzen, weet wie wat hij kan. U zegt het is een uitprobeerfase? Nou nee, een uitprobeerfase in, het, in, de, in, in de kwalificatie... Dat klinkt niet echt goed, het klinkt, klinkt, klinkt niet zoals het hoort. Maar het is wel zo, gezien de laatste wedstrijden waar, dus, uh, waar Nederland uh, ja, een straat voor staat omdat die anderen allemaal van elkaar verliezen. Nou, dan kun je de geruststieke risico's nemen en dan kun je ook gaan kijken. Aan het eind van de rit zeg ik ook: dat is volgend jaar, dat is niet nu. Als je naar Brazilië toe gaat, dan zeg je: ja, uh, wat hebben we en wat maken we ervan? Maar dit oranje, wat eigenlijk twee slechte wedstrijden speelt... tegen Andorra en uh, tegen Estland, dat heeft echt wel wat te zoeken op het WK? Je kunt ook zeggen dat uh, ze, ze, ze, ze als eerste gekwalificeerd zijn. De positieve benadering? Ja, dat het is hetzelfde wat ik zeg. In Nederland kun je beter als de allerbeste opleider zijn... dan dat je de Mickey Mouse-competitie hebt. Het is net hoe je er naar kijkt. Hetzelfde probleem wat Oranje heeft, heeft Ajax ook een beetje. Er wordt gezegd, drie keer achter elkaar worden ze kampioen van Nederland. Nu moeten er stappen gemaakt gaan worden om internationaal ook verder te komen in de Champions League. Dan nou krijg je een hele zware pool. Met, met Milan, met Barcelona notabene en Celtic. Ja, Er gaan ook nog een heleboel goede spelers weg. Eriksen weg, al de wereld weg, dragende spelers. Wat heeft Ajax daar te zoeken in de Champions League? De negatieve benaderingen, hè? Op de, eerste plaats, op de eerste plaats is het kortzichtig wat je zegt. Als je namelijk in de jeugd bent en je bent oplauw bezig... is het altijd een vrij lange termijn. Dus als je dus ziet dat er dus de laatste twee jaar enorme stappen zijn gemaakt... in de organisatievorm. Dus je kan ook zeggen, hé, wat goed dat die van de Sarda zit. Je kan zeggen dat die daar zit. Je kan zeggen dat alles wat nu om Aijs omheen loopt... is voetbal puur zang. Hè? Op, op elk onderwerp en elk gebied. Je zegt oké, okay, daar ligt een basis... Nou, bij die basis ga je dus verder. Dus mensen moeten opgeleid worden. Dan zie je welke kwaliteiten er rondlopen. Nou, je ziet ook dat we dus veel in het buitenland hebben moeten zoeken. Omdat in Nederland de kwaliteiten nog niet naar voren waren. Nou, dan zie je op dit moment dat dus twee jongens... die zich uh, volledig ingezet hebben voor Ajax... Uh, en die dus verdienen om als ze de mogelijkheid hebben om weg te gaan... Bij een club waar we van we denken dat ze goed het uit komen. Nou, in die tussentijd zijn er dus, wat schat ik, ik weet het niet precies, maar een stuk of tien nieuwe spelers gekocht, jonge spelers gekocht, die kunnen niet in het tijd van de kwartier klaarstaan. Maar het is wel de toekomst. En je zegt je, ja, oké, okay, uh, je laat een gat vallen, moet opgevuld worden. Dus ze krijgen een versnelde opleiding. En we zien wel het einde van het jaar waar ze staan. En dat zal niet elk jaar gebeuren, want vorig jaar hebben we er geen team kunnen opleiden, die kunnen we nu opleiden. Nou ja, dus volgend jaar ga je weer een stap maken. Dat je die graag nu wil maken? Ja. Waarom kan het niet? Ja, waarom zou het niet kunnen? Het eind van de rit, als je, als je begint tegen al die gasten, is het 11 tegen 11. En ik heb de noten een geld voor de goal zien maken. Dus het is, het is net zo lang en breed als je het ziet. Maar hoe je het ook bent of keert? De, de... de, de, de, de hele moeilijke pool. Maar stel dat we na nou twee jaar verder zijn, had het dan een makkelijke pool geweest. Ook vorig jaar, met die spelers erbij, zou het een hele moeilijke pool geweest zijn. Dat is waar. Het is een ABC'tje. Ik <laughs> denk hoe je er kijkt. Hyatt met George Ray. Kimi Rijkonen keert terug naar Ferrari. De vind neemt volgt seizoen de plaats in van Felipe Massa. Massa kondigde gisteren zijn vertrek aan bij de Formule 1-renstal. Louis Dekker, uh, waarom kiest Raikkonen ervoor om naar Ferrari terug te gaan? Hè? Ja, hij heeft gewoon even de kat uit de boom gekeken. Hij had twee paarden waar hij op aan het gokken was... En, en uh, ja, Red Bull was natuurlijk de favoriet. Dat is een team dat al jarenlang alles wint. Daar zit Sebastian Vettel, Mark Webber stopte. En het heeft heel lang geduurd voordat Red Bull Daniel Ricciardo uh, contracteerde. Dat hebben ze onlangs gedaan. En daardoor wist Raikonen, oké, okay, daar kan ik dus niet terecht... Dan heb ik nog een andere optie. Uh, hij gaat dus naar Ferrari, hij gaat terug naar het oude nest... en hij gaat omdat hij bij Lotus, waar hij nu rijdt, door heeft... dat het zeer onzeker is of dat team volgend jaar nog wel op topniveau kan, presenteren, kan, kan presteren. Er zijn er wat financiële problemen, wat onduidelijkheden... dus hij zal dit zien als een flinke stap omhoog. Ja, maar daar zit Alonso al en uh, met Raikkonen zijn er dus eigenlijk twee kapiteins op één schip. Ja, dat wordt heel fascinerend. En uh, je kunt raden hoe dat vandaag gaat. Want uh, uiteraard wordt hij daar, daar wordt naar gevraagd. Dan moet hij de antwoord op geven. Hoe ga je dat doen met Alonso En dan geeft hij het buitengewoon diplomatieke <lacht> en politiek correcte antwoord. Dat we er samen voor gaan zorgen dat Ferrari weer de successen krijgt die Ferrari verdient. Maar ja, dat hebben we wel eens eerder gehoord. Heel lang geleden was het zo bij McLaren. Uh, ene meneer Senna en ene meneer Prost... Uh, ...samen aan het seizoen begonnen... ...en die waren ook enorm vriendjes aan het begin van het seizoen. Op papier. Ja. Maar vervolgens... Dus dat is buitengewoon riskant. Uh, het kan ook heel goed uitpakken natuurlijk. En Raikkonen is niet het type coureur... ...dat het met anderen aan de stok heeft. Hij zegt om de havenklap... ...ik heb geen enkel probleem met welke coureur dan ook. Uh, feit is dat Ferrari de afgelopen jaren... ...eigenlijk vanaf het Schumacher tijdperk... ...wel een team is geweest... ...dat altijd een hele duidelijke nummer één had... ...en een hele duidelijke tweede viool... En. Dat wordt nu echt anders. Ja, en dus is het gevaarlijk voor de stabiliteit in het team? Zeker, zeker. Maar Ferrari zal anders redeneren. Ferrari zal nu denken als we winnen, dat gebeurt al niet meer zo vaak... dan, dan komt dat door Alonso. Felipe Massa heeft eigenlijk de afgelopen jaren ondermaat gepresteerd. Het heeft menig ook verbaasd dat hij nog zo lang uh, in het team mocht blijven. Maar Massa heeft al een eeuwigheid niet meer gewonnen. En Ferrari wil natuurlijk als team maar één ding. Want Formule 1 is niet alleen wie wordt de wereldkampioen. Het gaat ook wel degelijk om het team, de constructeur. Dat is ook een kampioenschap. En Ferrari wil uh, de hegemonie van Red Bull doorbreken En zal denken uh, met deze twee coureurs meer kans te maken. En dat ze elkaar dan af en toe in de weg zitten, misschien wel in de wielen rijden. Nou ja, dat is dan maar zo. Die keuze hebben ze gemaakt. Ze hebben overduidelijk gekozen voor iemand die races kan winnen. Iemand die ervaren is. En niet gekozen voor iemand die zich nog moet bewijzen. En dat is een hele duidelijke keuze. En daarvan weten we pas over één of twee jaar mm -hmm. of het de goede is geweest. Heeft ja. Ferrari al eens eerder iemand teruggehaald? Ja, maar dan moet je wel echt ontzettend lang terug. Het is, het is zeer, zeer, zeer ongebruikelijk. En wat eh, bij, bij het geval Raikkonen nog wel extra bijzonder is, is dat hij eigenlijk daar met een beetje bonje is vertrokken. Hij is in 2007 begonnen bij Ferrari. Uh, dat wil zeggen, hij debuteerde toen bij het team, hij had al wel wat kleine teams achter de rug, vooral bij Sauber had hij veel gereden. Was toen nog een heel jong kereltje en bij Ferrari in 2007 werd hij meteen wereldkampioen. Toen dacht iedereen, nou, nou gaan we wat beleven de komende jaren, maar het was eigenlijk ook meteen afgelopen. Daarna is het er nooit meer gelukt. 2008 werd hij derde, 2009 werd hij zesde in het laatste jaar bij Ferrari. Boekte die maar één zegen. En dat liep allemaal niet meer zo lekker. Dus het is al heel ongebruikelijk om terug te keren bij Ferrari. Het is ook best wel ongebruikelijk om dat op basis van deze erenlijst te doen. Want uh, zijn piek ligt in 2007. Dus dat, uh, dat is best lang geleden. Ja. Uh, en wat eisen ze nu van hem? Uh, of verwachten? Wat, wat mag je zeggen? Wereldtitel gewoon? Nou, ik denk dat, dat ze sowieso uh, de constructeurstitel op dit moment het belangrijkst vinden. En daar hoort dan meestal ook een coureur bij die wereldkampioen wordt. En ik denk eerlijk gezegd dat het ze bij, bij Ferrari worst zal zijn of dat Alonso of Raikkonen gaat worden. Als een van de twee het maar gaat worden. En dat is natuurlijk nog wel pikant. Want uh, ja, het, het is overduidelijk dat, dat ze allebei een hele grote concurrent hebben. Dat is die meneer die dit jaar voor de vierde keer op rij wereldkampioen gaat worden. Sebastian Vettel. Alles is erop gericht om dat team... Een beetje, in ieder geval een klein stukje stoelpoot onder dat team weg te zagen. Want Red Bull is op dit moment echt uh, onaantastbaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is het belangrijkste voor Ferrari. Ze zijn toch uh, in een situatie beland. Ferrari hoort bij de Formule 1. Ferrari is misschien wel bestaansrecht van de Formule 1. Maar Ferrari wint bijna nooit meer een Grand Prix. Laat staan dat ze wereldkampioen worden als team. En die tijd moet terugkomen. En ik denk ook dat ze daarom niet hebben aangedurfd om voor een jong talent te kiezen. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik had eigenlijk ook wel rekening gehouden met een verrassende keus. Voor bijvoorbeeld Nico Hülkenberg, jonge Duitser, zeer, zeer getalenteerd. Mm -hmm. Maar ze hebben het niet aangedurfd. En het is... Je zou het ook nog kunnen zeggen, Tuurlijk, twee kapiteins op één schip, dat is één kant. Best riskant, maar het is ook eigenlijk stiekem wel een hele laffe keus. Want ze hebben natuurlijk wel gekozen voor twee winnaars. En in die zin weten ze wel wat ze binnenhalen. Okay. Maar het zijn straks wel twee oude knarren. Ja. Oké, okay, het is duidelijk. Uh, bedankt Louis. Golfer Joost Luiten geldt als belangrijkste Nederlandse titelkandidaat bij het KLM open dat morgen begint. Luiten behaalde dit seizoen al verschillende top 10 plaatsen en één keer winst.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 Prachtig videomateriaal, alweer uit 1976. De geschiedenis van het toernooi gaat in Zandvoort ver terug... om precies te zijn tot 1920. En de Jan Dorderstein van nu heet al een tijdje Joost Luiten. En die krijgt het de komende dagen niet makkelijk... met vies weer morgenochtend en vrijdagmiddag.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 De ambities van Luiten zijn onverminderd groot. Buiten de, de, de, de ambassadeurschap is er niks veranderd. Uh, je moet nog steeds hetzelfde spellen spelen van de week. Joost Luiten is dit jaar ambassadeur van het KLM Open. En sinds kort wordt de Rotterdammer persoonlijk door de hoofdsponsor financieel ondersteund. De drukte die dat met zich mee zal brengen. zal niet voor te veel afleiding gaan zorgen, belooft Luiten. Je wil nog steeds goed spelen. Um, en je wilt het liefst winnen. En dat wil je elk jaar als je hier terugkomt. En, um,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 doordat hij over het totaal van de banen meer slagen nodig had... dan de koelbloedige Ballesteros, die de jongste winnaar werd... die ooit een internationaal golfkampioenschap in Zandvoort opleverde. Tot, tot zover deze langste lijn. De volgende morgenavond om 10 uur dan met Gio Lippens. En het komende uur met het oog op morgen. Rob Trip zit hier dan achter de microfoon. Nog een prettige avond.